Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Carmen Verheul met het NOS-journaal. In de Franse stad Grenoble is het vannacht tot ernstige rellen gekomen. Jongeren gingen de straat op en staken tientallen auto's in brand. Toen de politie ingreep kwam het tot een schietpartij, maar niemand raakte gewond. De aanleiding voor de rellen was de dood van een overvaller gisterochtend. De man had samen met iemand anders een casino beroofd en na een achtervolging door de politie kwam het tot een schotenwisseling waarbij een van de twee overvallers werd doodgeschoten. De ander gingen vandoor. De politie heeft de buit zo'n 30.000 euro teruggevonden in de vluchtauto. Het hoogtepunt van de drukte op de Europese snelwegen is voor vandaag bereikt. Om 1 uur stond er op de Franse snelwegen 460 kilometer file. De langste file staan in de Rhone-vallei ten zuiden van Lyon. Op de autoroute du Soleil lopen automobilisten zo'n drie uur vertraging op. De drukte is nog lang niet voorbij. Voor de Alpentunnels in Oostenrijk en Zwitserland zijn de wachttijden opgelopen tot 4 à 5 uur. In het zuiden van Duitsland staan files tot 20 kilometer. Dat komt door ongelukken en wegwerkzaamheden. Op het festivalterrein van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde is een man omgekomen. Het gaat om een medewerker van het festival. Hij raakte zwaar gewond tijdens het proefdraaien van een attractie en overleed korte tijd daarna. De arbeidsinspectie en de politie onderzoeken de zaak. Het driedaagse festival, waar zo'n 135.000 bezoekers worden verwacht, gaat door. Dat heeft de organisatie besloten in overleg met de politie en de gemeente. Eerder deze week had de Zwarte Cross veel last van het noodweer dat over het land trok. Een aantal tenten raakten toen zwaar beschadigd. Het weer nog. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het vanuit het westen op. Morgen droog en een vrij zonnige dag. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. De zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu Zandvoort op zaterdag. She'll be a Even naar uh, vier uur uh, op uh, zaterdagmiddag. En even naar uh, tien uur op maandagmorgen. <laughs> jo, Goedemorgen, Dr. Hoek. Goedemorgen, we zijn er. <laughs> Dr. Hoek en Baby Makes a Blue Jeans FM voor Zandvoort en de regio. Een gezellig plaatje zo aan het begin van het de derde uur, Albert-Jan. Ja, en we hebben nu ook nog zoveel, uh, zoveel, zoveel te doen. nieuws uh, ja, te liggen. Uh, ook een plaatje geweest. Wat ook allemaal even nog revue moet passeren. Dus ik begin maar gelijk even met de evenementenagenda. Ja, wat kunnen we allemaal gaan doen de komende dagen? Nou... Afgezien van het Nintendo-geweld op het Fauvageplein uh, uh, en uh, bij de Rotonde daar... Ja, voor wie en voor uh, Nintendo? Voor wie en voor Nintendo DS uh, is er natuurlijk nog steeds de expositie De Zee in de galerie De Bushalte. En dat is van 1 tot 5 gratis toegankelijk. Morgenmiddag op de muziekpaviljoen Dick de Witte Jeugdshow. Een groot feest dat, duurt, dat begint om half twee... ...en duurt tot drie uur. Dus ik zou zeggen, als u met kinderen aan het winkelen bent... ...ga dan om half twee even naar de muziekpaviljoen... ...en kijkt u naar Dick de Witte Jeugdshow. Nou, vanmorgen was het al bij Goedemorgen Zandvoort. De recreatie staat te beginnen morgen. Voor alle activiteiten verwijs ik u even naar de Zandvoortse Courant... ...want daar staat in precies in waar, wanneer en wat er is komende week. En, ja, op 23 en 24... Uh, van deze maand hebben we een groot Salsa Festival. Oh, ja. En waar vindt dat plaats? Dat staat hier, wordt hier nog niet vermeld. Maar ik zou zeggen, houdt u even de evenementenagenda in, in de gaten. Ja, volgens mij staat dat in het centrum, allerlei podia. Ja, podia in het centrum. Dus er wordt één groot feest. En dat weekend is ook weer wat op het circuit te doen. Maar daar kom ik later ook nog even op terug. Maar 23, 24 groot salsa festival uh, in het centrum van Zandvoort. Nou, daar hebben we wel zin, in hoor. Lekker, lekker salsa. Juist. Ja, ik zie iedereen al uh, swingen in het centrum. Dat gaat helemaal dus gezellig worden. 23, 24, ja, voetjes van de vloer. 23, 24 juli. Nou, ik zet hem in mijn agenda, Albertje. Uh, bij mij staat hij al. Uh, Oké, okay. hij staat uh, helemaal uh, dik zwart gedrukt, uh, waarschijnlijk. of niet? Helemaal goed. Perfect. Nee. Cursief gedrukt. Oeh, komt hij aan? Mario. Plan naar Frans en zet hem op 106.9. 106.9. Zie je wel? 24 uur per dag. Eten zomerlucht. Dat was C. met Phil uh, de Love. Snel over naar uh, Jopnes in Alem, Pin Stadion. De wedstrijd Chinese Taipei tegen USAI. Eerste helft, zevende inning. Het ja, enige wat ik uit die zesde inning kan melden is dat Amerika van pitcher gewisseld heeft. Even kijken. Um, de pitcher die er af is gegaan, dat was uh, Tyler Bummer. Die had uh, in uh, vijf innings gegooid en één man, zoals dat heet. Het de 5e 3 slag, 3e 4 wijd, 11 hondslagen en zelfs maakte 0 fouten. En daarna mocht uh, uh, Cody Scots op de heuvel staan. En die maakte zomaar even de laatste mannen uit. Zonder dat het partij heeft kunnen scoren. Amerika nu aan de slag. De eerste slagman die daar staat, dat is de. Even kijken, de eerste hondsman, Jared Womack. Die heeft uh, nu 3 ballen gehad, waarvan 1 wijd en 2 geslag. Dan gaat de vierde bal komen. En die raakt die, maar dat is een fout slag en die komt recht op je af en dan schrik je toch wel want je zit achter die backstop, maar je schrikt toch die bal van recht op je af en oh wacht, maar dat kan helemaal niet, want dat gaat echt ik doe die net heen. Tenminste, dan mag ik hopen. Je weet het nooit, misschien zijn ze een beetje verweert die nette, en dan uh, schiet hij zo maar door. Goed, gaat uh, de uh, vijfde bal komen. Een beetje concentreert zich. Een beetje schoen, dat is een hele mooie tik die gaat niet gevangen worden ja schitterende vangbal wel vraag. echt een nou, hele mooie vangbal van de rechtsvelder hij duikt de bal af en we moeten even kijken wie het is De linkwijk tint schitterende vangbal Waar het betekent wel dat eh, onze grote vriend en wederzijde voor een beetje weer het Wormack uitgaat door vangbal van die van nummer 9 en dat is Tim uh, Ted Moses. Uh, 1,25 als slaggemiddelde tot nu toe. Gaat zich geef maken om te gaan slaan. Dan gaat de eerste bal komen. Prachtig mooi, recht door het midden. Ja, dat moet je toch wel slaan. Het is wel mooi Opeens je feestje echt niet krijgen hoor. Hij is er waarschijnlijk een beetje verkeken. We verwachten niet dat die bal zo heel erg mooi zou komen. Je moet tegenwoordig ook, uh, de, tenminste dat doet al een paar jaar, je wordt er snel uitgemeten. de snelheid gemeten met de fiets Dit was een borg van 75 mijl per uur. Dat is 100 uh, te kijken, gedeeld door 5. Het is 15 keer 8 is 120 km per uur was. Dat is eigenlijk een trage bal. Want ik dacht die ligt er helemaal op en kan die middelvelder erbij komen? Ja. Van bal Van de middelvelder. De middenvelder van 5-1, dat gaat er wel even eigenlijk. En die middenvelder, dat is. Even kijken, de lees wil ik nog wel stond stom van mij. Oh ja, Lin Ken wij, een hele goede slagman trouwens ook. Maar ja, goed, Moosjes is uit en dan komt nu, het is niet of de aangewezen slagman, Zeg Kurski. Kurski nog steeds op 0-0-0. Ja, dat is heel raar voor een aangewezen slagman, visie anders. Twee man uit. En de derde man, de aangewezen van. die slaapt riant naast de bal. Eén bal, één slag. Hij wil het graag denk ik, Dus is te gretig. We moeten wel een beetje kijken wat die, die pitcher doet. Gewoon even afwachten. Oeh, er ging weer bij. maar dat was een te lage bal, dus had Hij had heel tijd in de gaten. Hij kon nog net zijn knuppel binnenhouden, voordat hij over de lijnen ging, want anders is het alsnog een slag. De bal raakte de plaats en uh, was in de handschoen van de catcher. Gaat de volgende bal komen net wel een mooie hoogte, maar die was net naast de plaat. Ik heb er redelijk goed zicht op hier. Ik zit niet helemaal recht achter, want ik zie helemaal niks. Er staat er die schijf die er steeds voor in je gezicht. En dan moeten we doen het ook weer. Dan we gaat die bal komen. En dan is hij goed erop. Maar helemaal, ja, prachtig Weer van die leemteij bij. Drie man, drie vangballen. En het einde van de 7e winning. Terug naar de studio. Is opgevoerd. En dan komt de straks nog even terug voor de laatste winning. Oké, okay, inderdaad. Straks meer met Jabvnes van de Haarlemse Hotbal Week. Chinese je tegen USA. Tussenstandje: 7-5. 7-5, nog steeds. Ja. Helemaal goed. Geen verandering in. Dus we houden het in de gaten bij CFM. Eerst gaan we weer wat muziek rijden. Jan Smit tezamen met Damarul. Miroussou. and there's a thousand ways you can skin it my feet have been on the floor flat like an idle singer, remember winger, I digress I confess, you are the best thing in my life, but I'm a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 Everything De regen doen we naar dit plaatje. Naar dit plaatje. Oh, na naar dit plaatje mag jij dan uh, de bioscoop AG. Oh, Oké, okay. maar dat moet je niet vergeten natuurlijk. Nee, dat moet je niet vergeten. Dan heb je hem helemaal voorbereid. Dat wordt volgende week weer slechter weer. De luisteraars verwachten wel dat je hem helemaal goed doet. Hè. Gewoon, uh, ze hebben alle vertrouwen in je, maar toch. <laughs> okay. Je hoort, uh, de, de nieuwe single van uh, Train overigens. Ja, de opvolger van uh, Hey Soul Sister. Oh ja, daar ken If ik If it's it it love. Van. Daar ken Zo ik Zo heet het het deze single. Oké. Okay. Goed. De bioscoopagenda. Bioscoop... Het zal een verrassing voor je zijn. Ja. Hier is Albert jouw Vos. De filmprogramma van 15 tot en met 21 juli. Dagelijks om half 2 en 4 uur de klassieker Schrek voor eeuwig en altijd. De Nederlandse versie. En dagelijks om 7 uur Killers. Een action met Ashton Gutscher en Catherine Hegel. En de laatste week, ja dames en heren, het is de laatste week van Sex in the City 2 met Sarah Jessica Parker en Kim Cattrall. Wilt u uh, korte overzichten en uh, lezen waar het allemaal over gaat, dan verwijs ik u naar www.circusandvoort.nl. En uh, dan kunt u kijken nog even voor de, de leeftijdsgrenzen uh, en dergelijke en wat er allemaal, wat voor soort films het zijn. Uh, het wordt minder weer, hè? had Lex gezegd. Nou ja, ja duurstag, 29 graden. Ja, maar dat valt toch mee, hè? toch? Maar goed, daarna <laughs> wellicht een, een, een filmpje pakken. Oké, okay, helemaal gezellig. In de enige bioscoop hier in uh, Zandvoort. De o zo gezellige bioscoop. Ja, zeker gezellig. Mannetje ja. of 70 maximaal kan erin, geloof ik. Ja, maar... het is hartstikke. Het is, he het is gewoon een klussen bioscoop. bioscoop. Moet ja. je een keer gaan kijken. Gewoon. Ja, moet je zeker doen. Hier is Mambo number 5, overigens. Dit is Mambo Number 5.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 Ondersteen. En zat er echt geen regen in de wolken, viel het toch nooit ergens heen. Ook al krijg je nog zoveel kansen, het meeste valt toch mis. En doordat je mijn gezang kunt horen, weet je ook wat stilte is. Want het is je kan niet zonder het ander.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 Maar mijn hand van uh, Nick en Simon, de live versie. Hè? Wat kunnen die jongens live goed zingen, Prachtig, Prachtig, prachtig. Helemaal goed. CFM, uh, nog 25 minuten. Sanford op zaterdag. En dan de heren van Entertainment For You. Ja, ik ga straks eens even kijken wat de jongens uh, eventueel uh, te melden hebben voor uh, ja, primeurs en zo. Maar ik heb, ben nu aangekomen aan uh, buitenlands uh, sportnieuws. En uh, wellicht, uh, dan, gaan we, dan heb ik het over hockey en wel over de dames... Want van afgelopen zaterdag 10 juli tot en met morgen uh, wordt in het Engelse Nottingham door zes damesteams gestreden om de Samsung Champions Trophy 2010. En vanmorgen was daar weer een heuse Nederland-Duitsland. Ja, het was weer zover. Maar ik kan u mededelen dat de Nederlandse dames met 1-0 van Duitsland winnen en zich daardoor... Uh, ...hebben geplaatst voor de finale. Morgen om 4 uur Nederlandse tijd. 3 uur Engelse tijd. En de tegenstander, dat zal hoogstwaarschijnlijk Engeland worden. Dus we krijgen een Nederland-Engeland. Als wellicht als finale. En als Engeland het niet wordt. Dan... Geen Nederland-Spanje. Nee, Nederland-Argentinië oh. zou ook nog kunnen. Maar Spanje helaas niet, want die doen niet eens mee. <laughs> Gelukkig maar. Maar goed, Nederlandse dames in de finale van de Champions Trophy 2010. Morgen live om 4 uur op sport te volgen. Dan wordt er gegolfd in St andrews En Sint-Andrews ligt in Schotland, heb ik mij laten vertellen. En daar is het heel wisselvallig weer. Want was de eerste dag, het was het windstil. Het is een baan, is een zogenaamde Golflink. En die ligt dus aan zee. Was het windstil? En om even u aan te geven wat de wind voor invloed kan hebben... Uh, Deel ik even mee dat je in 72 slagen rond mag, want dan speel je gelijk aan de baan. Op donderdag speelde de Ier McGilroy 63 slagen. Dat is dus 7, 8, 9 slagen onder par heet dat. Maar vrijdag mocht hij weer de baan in. Maar toen was het iets meer wind. En die kwam weer rond in 80 slagen. Dus acht slagen meer dan dat ervoor staat. Dat geeft dus even aan dat, uh, de, dat dat soort banen die direct aan de kust liggen. Dus erg van weer van invloed zijn. En vandaag is het moving day zoals het zo mooi heet. De mensen die nog willen aanvallen die zullen dat vandaag moeten doen. Want uh, uh, dan kunnen ze op zondag uh, de zaak verder uitbreiden. En de, momenteel staat op kop de Oosthuizen. En die heeft natuurlijk twee keer mazzel gehad. Want is uh, donderdagmiddag was het windstil. En vrijdagmorgen was het ook nog windstil. Klinkt een beetje Nederlands trouwens. Ja, maar hij komt uit Zuid-Afrika. Okay. Dus hij zal wel Nederlandse voorouders hebben. En die uh, begon vandaag op een uh, totaalstand van min 12. En morgen vanaf 11 uur kunt u dat uh, uh, op BBC Live de finale dag volgen. En... Het wordt dus gespeeld op St. Andrews, de Old Course, zoals het mooi heet. En men staat zich daarop voor dat ze daar het golf hebben ontdekt. Het is namelijk een schitterende golflink. Dus golfliefhebbers, morgen vanaf 11 uur BBC live de finale dag van het St. Andrews British Open. Als het daar maar geen noodweer wordt dan, hè? Nee, nee dat zou niet lekker zijn. Maar hier gaat morgen het zonnetje schijnen. Kijk, dat bedoel ik. In Zandvoort natuurlijk. Daar moet je wezen, daar moet je zijn. We krijgen er gewoon zin in. We krijgen zin in Zandvoort. En dat krijgen we ook met deze plaat van noodweer. Hé, hey, daar heb je ze weer. Hier is Zandvoort, de radiovis die hier staat. Ja, nou, daar komen ze weer aan van een drukke bestaan. Want het is weer vakantie zomer wel te verstaan. Mensen zijn onderweg van een stressende baan. Naar de plek waar ze zich helemaal kunnen laten gaan. Zandvoort, soms lijkt het wel een sport. Wie het eerst op het strand is in een stoel even sport. Mensen komen voor een rug, maar zweten zich uit de naad. Voor een plek en worden gek wanneer ze horen te laat. En ja, dat is lekker zeg. Sta je mooi voor paal. Heb je net 15 piek voor parkeren betaald. En dan sta je met je codes en je goede gedrag.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 verkeerd, Scheveningen is ook leuk, en in Bloemendaal lig ik vaak in een deuk. En ik weet in wijk wijk zee is het vaak gezellig, maar als ik moest kiezen bleef Zandvoort toch mijn eerste keus, het ligt voor de hand. Nergens zie je zoveel mooie mensen bij elkaar op een strand, en het mooiste is als je iedereen ziet rennen naar die car die belt voor verse Vis. Iedereen is sexy, van pak, tot string, van t-shirt tot toppers, hoofddoek tot noppers. Dus zeg geen nee je gaat mee, even lekker zwemmen in.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 De zon. Zomaar een terras. Dat is hoe het begon. Ik zat alleen, zomaar. Foutloos en zomerzomer. -zomer. Ja, ze zongen. ook foutloos hoor. Ja, helemaal foutloos hè? Ja, leuk zomersplaatje. Daarvoor ook een leuk zomersplaatje trouwens hè, van uh, noodweer. Ja, we zitten een beetje en in de, de, de ne ne ne Nederlandse ja. sfeer hè. Gewoon gezellig toch? Uh, even kijken, waar was ik gebleven met mijn nieuw uitjes? Uh, even ja, kijken, wat, wat zei jij? Oh ja, Dier van de Week zouden we deze keer Oh ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Shaki. Ja, ja. Kijk, er staat elke week in de, in, in de Zandvoortse courant dat het natuurlijk altijd een, een, een dier, een hond, een kat, noem maar op. Oef. Graag op zoek is naar een, een, een, een nieuw baasje, maar <tomt> deze kon ik niet laten liggen, want, dit, want momenteel Dier van de Week en die luistert naar de naam Shaak. Hij gaat als een welvo storm over het terrein van het dierenasiel. Hij is zo energiek dat hij bijna niet te houden is. Nou, dat lijkt onze Sjaak wel. Ja, ja. Hij het liefst rent en speelt hij de hele dag. Helaas voor Sjaak kan dat niet en heeft hij verplichte time-outs. Dan is het tijd voor een knuffel en dan moet hij maar al dat doet hij maar al te graag. U kunt natuurlijk altijd even informatie inwinnen over Sjaak en over andere beesten in het asiel. Op asiel, even kijken, op uw asielzandvoort.dierenbescherming.nl En telefoon 023 571 3 en dan 3x8. Hebt u plek en zin in een huisdier, vervoeg u bij het dierenasiel. Nou, hij klinkt wel een beetje als onze Sjaak. Energiek, af en toe heeft hij pauze nodig. Ja, nee, klopt. Helemaal goed. Sjaak verdient gewoon een goede huisplek. Ja. Waar hij zich veilig en thuis voelt. Juist. Yes. Yes. Waar hij een beetje radio kan maken. En zo. Uit de maakt. Met de wagen van Zo Zo'n grote Amerikan. Hij zat de goed in de lak. Hij haalt maar in ongemak. Er zat geen motor meer in dat ding. Eindelijk vond we een gek. Die had behoorlijk veel trek. Ja, gier, kaar Maar lekker een kaboutje, man, knappe knap lekker op Maar schaar de oude graag, nog paard de ploemen aard Dus wel een beren lopen, maar een fiets te gaan kopen In de twee in Dus om die lekker een kabartje de knap lekker. Je gaat toch niet grommen, hè? Nee, uh, kwaad. Uh, uh, uh, Sjaak, waard. Waard. Sjaak waard, ja. Sjaak Dier van de Week heeft uw uh, interesse. Ga naar het dierenthuis hier in Zandvoort. Uh, Pleps hoorde je erachteraan en ik wist niet dat je kwaad werd. Jap van Es, zijn de spelers ook kwaad geworden daar, of niet? Nee hoor. dat gebeurt niet. Nee? Uh, je hebt bij ons nog steeds geen dus volgens mij. Tenminste, ik heb er nog nooit van gehoord. Gaat allemaal gemoedelijk, allemaal gezellig. Hele heel leuke wedstrijden zitten we naar te kijken. zijn dus ondertussen in de eerste helft, de negende inning. De achtste inning heeft geen punt opgeleverd. Die een hele verre bal en die uiteraard een prooi. En dat betekent de tweede uit voor Amerika. En uh, even kijken, die gaat zo meteen slaan. We gaan kijken naar de nieuwe slagman. En dat is Lucas Hilman. Lucas de nieuwe slagman uh, heeft uh, wel eerder... Uh, hij, hij komt in de plaats van Ted Moses. Moses is eraf gehaald en dat is uh, dus uh, een nieuwe hand. Oh, Tijp heeft een, een nieuwe pitcher ingezet, uh, een naamgenoot van de vorige, Shoe heet hij ook. Ja, en dit is een beetje een duik, hij uh, gooit van uh, laag naar hoog. Het is uh, een beetje moeilijk te bekijken. Tenminste, ik had er altijd een probleem mee. Dan gaat hij wel eens een hele lage bal bijna pick-off. Het speelde heel weinig, bijna een 3-0 voor, uh, voor Amerika. Goed, het is niet zo. De man die op twee staat, die is in, in ieder geval door schijn op het tweede honk gekomen. Uh, die uh, had net een tijd terug op het uh, tweede honk om uh, de uit te kunnen voorkomen. Zo, hij gaat zich uh, beraden. Kijk naar zijn speler, kijk naar zijn korte stop. Kijk naar zijn pitcher, zo meteen tekentjes ontvangen. Kijk naar zijn hoofd. Ja, hij, geeft, ja, hij, heeft het door, hij weet welke bal er nu moet gaan komen. Het is een hele mooie bal, uh, goede hoogte goed door uh, over de plaat heen. En het is de eerste slagbal voor Hilmen. Hilmen uh, uh, had de eerste bal een wijdbal en nu een slagbal met twee man uit en één man op het tweede onk. Oftewel in scoringspositie zoals dat zo mooi heet. Ja, ik, ik weet niet, ik heb nog heel weinig tijd natuurlijk, jongens. Het spijt me zeer. We kunnen deze wedstrijd niet afmaken voor vijf uur. Morgen in de uitzending gaan wij even bijpraten hoe dit is afgelopen. Voorlopig is het stand 7, de 7-5 in het voordeel van Jutping En we zitten in de eerste helft van de negeniniging. Het spijt me, hier vanuit Haarlem terug naar Studio in Zandvoort. Oké, okay, dankjewel Joop van Nes voor je bijdrage van vandaag. En morgen uiteraard meer bij CFM. Yeah. Ja. Tegen je. Ik heb zin in een disco-classic-party. Geweldig. Nou, kunnen we kunnen wel aan de trims overlaten hoor. Helemaal goed. Maar even snel, Het mag voor jou. Ja, ik wil wil snel even zijn? rap dan. Wilt u alles weten over J.J. Bauer... en waarom André Pronk geweigerd werd bij, het, bij Popstars... En wilt u het laatste nieuws weten over de Beauty Beach Festival? Blijf luisteren naar de klok van 5 uur bij de, onze collega's van Entertainment For You. En wij zijn er volgende week weer. Bedankt voor het luisteren en een hele fijne zaterdagavond. Graag tot volgende week dan. Ook dan weer tussen 2 en 5 uur. Het was echt een feestje Rob. We, we, gaan er, uh, we gaan er eentje op drinken wou ik zeggen. <laughs> nee, Daar, nee we gaan de, werk overleggen. Oh ja, oh ja zo noemen we dat. <laughs> Oké okay, graag tot volgende week. Dag.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 When you look at it, life's a laugh, and death's a joke, it's true. You see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Tot zover het ritme van ZF.